Door Dorrald met het NOS-journaal. Korpschef Akerboom voorziet problemen bij het handhaven van lokale vuurwerkverboden. Een paar maanden geleden sprak hij hierover zijn zorgen al uit... en nu heeft hij de fracties in de Tweede Kamer er een brief over geschreven. Akerboom wijst op de wirwar aan knalverboden. Maakt het alleen maar ingewikkelder... en dat zal niet bijdragen aan meer veiligheid, denkt hij... Ook zullen agenten onvoldoende beschermd worden tegen de risico's. De politie had gehoopt op een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Maar dat is er niet gekomen. Steeds meer mensen treffen een betalingsregeling om hun boetes te kunnen betalen. Vorig jaar gebeurde dat 196.000 keer, een stijging van bijna 20 procent. Volgens minister Dekker let het Centraal Justitieel Incassobureau tegenwoordig beter op of mensen schulden hebben. Door de betalingsregelingen wordt veel minder vaak een deurwaarder ingezet.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 Zolang de bedrijven op de lijst staan... mogen ze geen producten meer kopen van Amerikaanse bedrijven... tenzij ze toestemming hebben van Washington. Volgens de VS zijn de bedrijven betrokken bij mensenrechten schendingen... onder meer tegen de Oeigoeren en andere islamitische minderheden. Op de lijst staan acht bedrijven. Een groot deel daarvan maakt surveillance technologie... zoals beveiligingscamera's en gezichtsherkenningssoftware. En de sancties gelden ook voor een aantal lokale overheidsinstanties. Het weer, op veel plaatsen regen, maar vanuit het westen wordt het droog. Hier en daar komt de zon tevoorschijn. Later in de middag en vanavond vallen er weer buien. Er staat een stevige westenwind. Het wordt vandaag 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaandam tussen Afrit Avoorn en Afrit Weidewoormer met 13 kilometer file geeft een half uur vertraging. Op de A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord 3 kilometer file, 10 minuten extra. 10 minuten extra ook op de N201 Hilversum uit Hoorn bij de aansluiting met de A2. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Wouwbrugge en Leijmuiden een kwartier vertraging. En een kwartier op de N247 Horen Amsterdam tussen Volendam en het Schouw. En tot zover de verkeersinformatie.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 De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de buren en sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Een goedemorgen, goedemorgen. 8 oktober. Het is 4 over 8... Het is de 281ste dag van het jaar. En hierna volgen nog 84 dagen tot oud en nieuw. Wat een feest. Goedemorgen, even met de leukste, fijnste, vrolijkste muziek. Hier is Paul Richard. Een Amazing Butterfly. En... Uh, in 1904... Stormde het hier enorm langs de Nederlandse kust. Vissersvaartuigen die zijn gezonken. Alleen in Urren komen al 14 vissen vissers om het leven. In 2005, op 8 oktober, een zware aardbeving in Pakistan. In 2016, in Japan, het, het bakte de vulkaan Aso uit. En uh, het eerste nummer van televisie verschijnt in 1960, op 8 oktober. Het zijn wel allemaal leuke nieuwtjes, hè? Even kijken wat we nog meer hebben. Even kijken hoor, het uh, Duitse voetbal, elftal in 2017, mint de, de tiende en de laatste WK-configuration van Azerbeidzjan. jan zo, zo, zo, zo, zo. Wie zijn er allemaal geboren vandaag? Pieter Gerardus van Os, een kunstschilder. Nou, het is maar, uh, ik weet het ook niet meer hoor. Nog een tijdje geleden. Even kijken. Spider-Web in 1910. Een Amerikaanse autocoureur. En uh, kijken of we nog wat bekender kunnen vinden. Paul Hogan, Australische komiek en acteur. In 1939 geboren, 8 oktober. Hubert Broodratter. Ja, die kennen we nog. Die heeft nog uh, meegedaan aan de Formule 1. Als coureur 1954. 65 geworden vandaag uh, Wie hebben we nog meer? Sander van Nes Ook een Nederlandse coureur ja, Maar we houden het wel een beetje in de buurt, hè uh, Wie hebben we nog meer? Bruno Mars Is vandaag jarig De zanger kent hem wel En het wordt een mooie dag Zo ook de muziek. Hier is uh, Marco Borsato, Davina Michel en Arno van Buren. Met hoe het danst. Goedemorgen. Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.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 Dat ik jou niet meer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 Stop. Datina en Armin samen op een plaats. Prachtige plaat. Prachtige plaat. Mooie muziek hier bij ZFM op de dinsdagmorgen. Zelf voor kracht. Goedemorgen. De allerleukste muziek. En Het blijft vandaag redelijk droog, dus wat dat betreft hebben we ook nog maar zo. And Here's Andy Jackson's and show me the way to go of you. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Logman bij ZFM in de morgen. Goedemorgen. Zandvoort bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Met de mooiste muziek, lekkerste wakker worden hier. Korte vraag geweest. En hier is Sheila B. Devotion en de Spacer. Uh, zingt u even mee? Want het is best een heel gezellig mopje. Kom Sheila, doe eens wat. That you mean I'm so lucky Spacer, geproduceerd door uh, Bernard Edward en Neil Rogers. Ja, die konden er wat van hoor. Gigantische hit geweest. En ze heeft uh, enorme, uh, enorme grote verkopen gehad in Frankrijk. Zij is degene die uh, zeg maar een soort van uh, hoeveel waard het ook weer? 85 miljoen platen verkocht heeft. Ja, dat is toch wel wat? Goedemorgen Zandvoort, hartelijk welkom. Bij ZFM, de mooiste muziek, om acht voor half negen. Hier in Zandvoort, met de allerleukste muziek. Uitgezocht door Cor Dreyer. Dank je, Cor. En dit is Clear, een clear Amerikaanse muziekgroep. Take your heart away. En als je net bent wakker geworden, zet even een lekker kopje koffie. En luister even mee, want het is de moeite waard. Goedemorgen weer. Niet. Hey Google, wat doet het weer vandaag? Voor Zandvoort is vandaag 13 graden voorspeld en deels bewolking. Op dit moment is het 14,5 bewolkt. Hier is 5 Seconds so, please, Niet doorheen praten, ja. Only thing that's burning when the nights grow cold. can't look away. Can't look away.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 En ken je deze nog? Nu wel. Uh, hier is uh, Alphaville. Een big in Japan. En de Grand Prix komt ook uit Japan. Dit weekend. Ja hoor. En er komt ook een hele grote tyfoon op, uh, op Japan af. Dus wat dat, hoe dat gaat aflopen? Spanning en sensatie. Dames en heren, binnenkort in dit theater. Hier is Alpha van Viel. Ze kwamen uit Duitsland. Ze treden nog steeds op. Bestaat nog steeds. Ja, als je eenmaal succes hebt gehad... dan denk je niet, van, uh, ik hou er mee op. En dan ga je gewoon even lekker door. En dan stap je op je paard. En dan is het net of, het, uh, of je in de, in de Wild West zit. Maar Japan wordt, uh, wordt wat heel dit weekend. Ze verwachten niet dat... Uh, dat Max kon gaan winnen daar... Helaas, helaas. Maar uh, ja, je weet het allemaal nooit, hè? Maar er komt wel een, een tyfoon op, uh, op, uh, op Japan af. En hoe dat gaat aflopen, ja, dat blijft natuurlijk ook een groot vraagteken. De ZFM, en uiteraard de allerleukste muziek, om zes over half negen. Als je om negen uur op de zaak moet zijn, moet je lekker opschieten wij zitten hier lekker in de studio. En je kan meekijken op internet. ZFM Live heet dat. En luisteren natuurlijk. En daarnaast kun je ook nog op psycho meeluisteren. Op kanaal 40 kun je ook nog het laatste nieuws zien. Allemaal leuke dingen hier bij ZFM. 24 uur per dag. Het allerleukste en het allerbeste van Zandvoort. En het is, uh, het is lekker rustig buiten. <laughs> en de muziek rijdt waardoor. Altijd leuk. Ik zit hier met mijn vriendin Google. Hey Google, hoe is het ermee? Ik sta klaar om te helpen. Kan ik je verrassen met iets leuks of iets anders voor je doen? Nou, laat het zo houden. We gaan weer muziek draaien. Ja, schat, ik weet het. Hier is Mike en Brenda Sutton. Don't let go of me. Alweer van een tijdje geleden, ik geloof het. ik. Ga het even nakijken. hold on to my body Oh, oh, oh, oh, oh, oh. hold on with me. You got to hold on with my do. Don't with me hold on to my Hold on to my hands Hold on to my waist Hold on to oh, my oh. oh, oh. Don't let go of me Don't let go of me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 Mike en Brenda Sutton. Oh, no. Zo heet ze, don't let go of me. Ik denk iets uit de jaren zeventig, zo klinkt het wel. Hey. Geen on onverdienstelijk mopje. Oh, no. be, be, be, be, be, be. ZFM, bijna kort voor negen. Uh, en hier zijn de Jonas Brothers: Kevin, Joe, Nick Jonas An Only Human ZFM Gezellige muziek Swingermannen I don't want this night to end It's closing time So leave with me again Noemen. Wat een leuke plaat. En zo modern. Goedemorgen Zandvoort. En uh, wat nieuws over Nick Meijer, de burgemeester van uh, Huizen tegenwoordig. Want hij is gekozen als burgemeester van Huizen. Hij heeft geen vrije tijd gehad, hij heeft niet op vakantie kunnen gaan. Meteen weer aan het werk, arme man. Maar wel fijn dat hij weer een baan heeft. Een uh, slechte baan. Denk ik. Huis is leuk hoor. Ik ken huis een beetje. En natuurlijk oktober is uh, de maand van uh, Zandvoort Coast Wild. Allemaal activiteiten in, uh, in Zandvoort. Moet je maar even kijken op internet. En 12 oktober in de krocht. Het combo van G. van den Berg. Altijd leuk. En 13 oktober Jukebox from the Heart met zangeres Anita Sanders ook in de krocht. 20 oktober live staan en cadeaomarkt op de Wat Leuke dingen zijn er allemaal te doen in Zandvoort. En op 20 oktober op het circuit hebben we Bimmerworld. En het zijn allemaal BMW's. De BMW-freaks. Die komen dan naar Zandvoort om, om hun auto's aan elkaar te laten zien. En, en ook een beetje te rijden. En, het zijn hele leuke dagen zijn dat. Op 20 oktober Classic Concerts in de Protestantse Kerk om drie uur. En op 29 oktober in het Wapen van Zandvoort, Wapenzangers en Mesingavond. Nou, dat is altijd feest. In de Polonaise en wat wil je nog meer? En uh, over het circuit gesproken, Zandvoort uh, wilde Formule 1 veiligstellen door uh, evenementen te schrappen. om, uh, ja, om, om toch uh, zo aan de stikstofschade te compenseren. En uh, ja, ik vind het wel goed hoor. Ja, Formule 1 moet gewoon doorgaan, jongens. Kom op, zo'n groot. Ja, waanzinnig evenement en Wat dat betreft uh, Zijn we maar uh, Geluksvogels dat we in zo'n dorp wonen Waar zo'n mega evenement uh, Plaats kan vinden En dat wordt feest hoor Oh, dat wordt feest Op 3 mei En 2 mei En 1 mei En uh, Dus wat dat betreft Ja, ik zie het helemaal gebeuren Het is bijna 10 voor 9 Hier op ZFM en we gaan weer wat vrolijke muziek draaien. Dit is Rita Ora bij ZFM en Rituals. Rachel bij ZFM. Goedemorgen. Dan 7 Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Niet even ter informatie, hè. Je zal het dus niet weten. 7 voor 9. En dit is Stevie Wonder van de... Bijzonder prachtige, mooie LP, CD, The Secret Life. Nee, um, um, God weet die nou. naar nee, die ene. Weet je wel, die uh, hele mooie. Hier is Sir Duke. make it in the groove uh -huh. but you can tell right away it's to A when the people start to move Sir Duke, van Sir Juke. Natuurlijk van het album Songs in the Key of Life. En uh, Dit Sir Juke pas ging natuurlijk over Duke Ellington. Uh, gigantisch hit geweest. All over the world. Dus ook bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen. Dit is de laatste voor het nieuws. En het verkeer. En de reclameboodschappen. En we zijn weer terug... Na negen uur.